4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In een vluchtelingencentrum op het Griekse Lesbos is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, maar verschillende gebouwen van het centrum gingen in vlammen op, waaronder de school. Het centrum ligt vlakbij een kamp waar honderden gezinnen en kinderen verblijven. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Lesbos is een van de eilanden waar migranten hun asielprocedure afwachten. De afgelopen dagen trokken veel migranten richting Griekenland en de eilanden... nadat Turkije de grenzen opende. Italië heeft gisteren de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd... sinds het virus daar uitbrak. Bijna 6000 Italianen zijn nu besmet. In een uitgelekt plan speelt de Italiaanse regering met het idee om de hele regio Lombardije en nog elf omliggende provincies af te sluiten om de verspreiding van het virus in te dammen. Het is niet duidelijk of deze plannen ook echt worden uitgevoerd. In de Chinese stad Guangzhou is een hotel ingestort dat werd gebruikt als opvang voor mensen die met coronapatiënten in contact waren geweest. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin. 37 mensen zijn gered.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 Het weer nog. Het is bewolkt, maar wel droog. Het koelt af tot zo'n 6 graden. De komende ochtend trekt de regen van west naar oost over het land. In de middag klaart het weer op. Het wordt dan maximaal 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM Met nu de nacht. <tripe> oh, <noise> my Magic Tricks. you I uh you -huh.